...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Gert Kluuk met het NOS Journaal. De PvdA-top is bij elkaar om te praten over Afghanistan. Sinds gisteren dreigt een kabinetscrisis... ...omdat vicepremier Bos het verzoek van de NAVO... ...om langer in Afghanistan te blijven definitief heeft afgewezen. Hij wil dat het kabinet zich morgen achter die afwijzing schaart coalitiepartners CDA en ChristenUnie vinden de tijd nog niet rijp voor een beslissing. BWDA-Kamerlid van Dam zei voor het overleg van de partijtop... dat het kabinet geen enkele reden heeft om morgen niet het besluit te nemen dat Bos wil. De werkloosheid blijft oplopen. De werkloosheid is nu gestegen tot 435.000. 11.000 meer dan een maand geleden, meldt het CBS. 5,6 procent van de beroepsbevolking zit nu zonder werk. In een jaar tijd zijn er 131.000 werklozen bijgekomen. Vooral onder lager opgeleide mannen met een technisch beroep en hoger administratief personeel neemt de werkloosheid toe. De Maréchaussee heeft op Schiphol opnieuw drie verdachten aangehouden van diefstal uit de bagagekelder van Schiphol. In deze zaak waren er al 17 verdachten aangehouden die in de bagageruimte werkten. De recherche van de Maréchaussee noemt twintig verdachten een enorm aantal. Volgens de Maréchaussee is met de laatste arrestaties het onderzoek afgerond. In het onderzoek zijn lokkoffers ingezet om dieven op heterdaad te kunnen betrappen. Binnen de Israëlische Veiligheidsdienst is scherp kritiek op de gang van zaken rond de moord op een Hamas-kopstuk in Dubai. De daders zouden daarbij de identiteit hebben gebruikt van Britten die in Israël wonen. De Hamas-leider was in Dubai om wapens te kopen. Medewerkers van de Israëlische Veiligheidsdiensten zijn ervan overtuigd dat de geheime dienst van hun land, de Mossad, de man heeft geliquideerd. Ze vinden het verwerpelijk als daarbij vervalste paspoorten van inwoners van Israël zijn gebruikt. Het weer geleidelijk enkele opklaringen. Aan het einde van de middag regen vanuit het zuidwesten. Het is 6 graden vanmiddag. Dit was het NWS Journaal.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 To live without you, what kind of life? 2010, al twintig 20 jaar, een zee van muziek en een golf van informatie. ZFM. No, it sounds funny, but I just can't stand the pain.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 Beleef het ritme van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM You know, some people just don't realize it, you know.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 Yeah, yeah. I'm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 Laat mij in die waan. Ik zie om me heen dat het beeft. Altijd die angst dat het vreemd tot het breekt. Misschien ben ik wat naïef. Of gewoon wereldvreemd. Maar ik heb het zo lief. Er zit zoveel schoonheid in het klein geluk. De gal verlangen maakt dat nou niet stuk. Laat mij in die waan, laat mij in die waan. heeft aan het Nederlandertje pesten en starre vooraf in de Duitse kranten. Al oh. 20 jaar. Life. Life. Life. Dit is 20 jaar GFM.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 Seems so cool When I walked you home Kiss goodnight I said it's love.